DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat tussen Schiphol en Knap en Burgerveen 7 kilometer file... en de vertraging is daar een half uur. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn drie rijstroken dicht. Verder door een spoedreparatie in file op de A10... de ring van Amsterdam bij Zeeburg. Vanaf Amsterdam centrum is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Door die spoedreparatie is de rechte rijstrook dicht.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 DWK Media Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Zandvoort op Zandvoort dat was Wex en The Bridge Through Your Hearts. Het is uh, inmiddels 4. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Het begint alweer een beetje schemerig te worden, Albert-Jan. En dat betekent u drie van dit programma. Ja, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Wat gaan we derde uur doen? Nou, we gaan de derde uur lekker veel muziek draaien. Want vorige tweede uur hadden we natuurlijk veel, uh, veel ja, praatitems. om het zo Ja, te David, 15 uh, ja, ja, minuten. Ja, ja die, die, die houdt zich nooit aan de, de zandloper-tijd natuurlijk. Maar goed. Toch blij dat we u die, uh, die speech hebben kunnen, uh, kunnen laten horen. Dankzij de medewerking van onze collega Roy van Buringen. Goed, wat gaan wij doen? Nou, over een tweetal platen gaan we natuurlijk Pit Report doen. Er is altijd wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. En we gaan natuurlijk even kijken uh, onder het motto... The Road to the Dutch Grand Prix. Wat er uh, allemaal uh, voor noemenswaardige meldingen over zijn te maken. Dus om kwart over vier uh, Pit Report en The Road to the Dutch Grand Prix. Half vijf hebben we natuurlijk tijd voor het dier van de week. En uh, die luistert naar de naam Bailey... En het gedicht van de week uh, dit, uh, gaat uh, over januari. Ik vind het de minste maand van het hele jaar. Want in februari gaan die strandtenten weer uh, opbouwen. En komt er weer leven in de Brouwerij, voor mijn gevoel. Ja, die maand dus, is ook zo lang. Hè? Uh, ja, er komt geen einde komt aan. Er komt geen einde aan. Dus maar goed, uh, we gaan even stilstaan bij de maand januari. Dat die maar snel voorbij mag zijn, is mijn gevoel. Ik zou zeggen, blijf u lekker luisteren naar en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. En kijken kan via www.zfmsandvoort.nl. En dan blijf je ook meteen op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Want die staan uiteraard ook op onze eigen website. ZFMzandvoort.nl. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En je hoort het geluid van Zandvoort. op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling van dit programma Zandvoort op zaterdag, je hoorde de singer van Brian Adams en I'm gonna run to you 106.9 C.C.F.M En zo krijgt van ons de pit reports maar nu is De, de ziel van Johnny H.S. en de CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Inmiddels kwart over vier geweest. En dat betekent voor uh, de vaste luisteraars, jullie weten het allemaal wel, tijd voor de Pit Reports. Er is weer heel wat te melden en uiteraard ook uh, omtrent het uh, circuit. Ja, maar we beginnen even met het uh, nieuws uit, uh, uh, uit de stal van Max. Alexander Albon vervulde het, uh, vervulde het stoeltje naast Max Verstappen volgens de leiding van Red Bull Racing naar Wens. Want de Britse Thai kreeg een contractverlenging voorgeschoteld. Ook in 2020 rijdt hij naast de Nederlander. Zelf denkt hij de Limburgse coureur nog te kunnen verslaan. Albon wist Verstappen nog niet te kloppen in races... maar voor komend seizoen heeft hij in ieder geval genoeg vertrouwen opgebouwd. Ik leer veel van Max. Zoveel zelfs dat het, uh, het echt niet onmogelijk is dat ik, uh, dat ik net zo snel word als Max. Niets is onmogelijk. Ik heb nog geen moment gehad dat ik dacht... ...oh jee, ik ga naar huis. Al dus uh, uh, Albon tegen motorsport.com. De coureur lijkt na met de nodige bluf aan het nieuwe seizoen te gaan beginnen. Hij, Verstappen redactie, zit al jaren bij Red Bull. Max weet hoe hij het maximale uit de auto moet halen. Ik ben nog een beetje zoekende, maar ik ben snel in de bochten... ...want dan pak ik twee of driehonderdsten van seconden op max. Hij vervolgt. Iedereen weet hoe snel hij is. Iedereen kent hem door en door. Voor mij is dat niet, is het dat niet anders. Ik waardeer zijn snelheid juist. Hij is goed voor mij. Er is uh, voor mijn gevoel geen betere manier om te leren dan van een van de snelste coureurs op de grid. Het is een goede ma manier om het leerproces te versnellen. Ik zie het uh, als een positief iets. Het is mijn doel om het gat zo snel mogelijk te verkleinen. Dat is mijn goal voor 2020. De Formule 1-baas van Honda, Masahito Yamamoto... vindt dat de manier hoe Max Verstappen met de Japanse motorleverancier omgaat... hem doet denken aan de tijden van de jonge Aiton Senna. De Nederlandse coureur eindigde het, de podium en zegen droogde in de Formule 1 voor Honda in 2019. En dat meteen in het eerste jaar van de samenwerking tussen de motorleverancier en Red Bull... Verstappen won de Grand Prix van Oostenrijk... en wees op het podium met zijn vinger naar het logo van Honda. Hij was de eerste Formule, het was de eerste Formule 1-zege voor de Japanners sinds 13 jaar. Uitzonderlijk. Uiteindelijk won de Limburger drie races... waardoor hij op gelijke hoogte kwam met KK Rosberg en Geer Berger qua Honda-zeges. Voor de lijstaanvoerder hiervan moet Verstappen nog wel wat meer gaan winnen. Senna won totaal 32 keer... Met een Honda-motor. Daarbij behaalde hij ook nog eens drie wereldtitels. Yamamoto, Yamamoto, managing director bij Honda, ziet in de Nederlander een belangrijke rol weggelegd. We zien in hem een zeer belangrijke factor in het Honda-project. Hij is jong, maar zijn rijkwaliteiten zijn echt indrukwekkend, vertelt hij aan Autosport. Hij vervolgt. Het lijkt net of je naar een jonge Senna zit te kijken, gezien zijn relatie met Honda. Max toont respect voor ons. Het voelt voor hem vertrouwd en dat hij naar ons logo wees, op het logo wees op ons podium... gaf aan dat hij ook blij met ons, is met ons. Yamamoto vindt dat het een situatie van geven en nemen is. Die emotie van hem willen we voeden door een goede motor af te leveren. Uiteraard zijn alle vier de coureurs zeer belangrijk voor ons... zegt hij er diplomatiek bij. Uh, dan gaan we even naar uh, de website van de gemeente Zandvoort. Want daar kunt u luisteraars en kijkers zich opgeven... voor de nieuwsbrief. Om de uh, gezette tijden uh, krijgt u van de gemeente dan een, uh, in uw mailbox... een uh, nieuwsbrief toegezonden met het laatste nieuws van de ontwikkelingen... en de stand van zaken in de voorbereiding van de Formule 1 op 1 mei. En uh, de laatste nieuwsbrief nieuws over uh, de Zandvoort Beyond Beach voor racing... dus alle activiteiten die daarvoor af aan zijn gepland. Heel Zandvoort 1, grote raceuitstraling in aanloop naar de Formule 1... naar Zandvoort heen en terug, de bereikbaarheid... Vergunningsaanvragen zijn ingediend. Veiligheid voor alles. De formule 1 van dichtbij meemaken. En een wist u dat rubriek. Dat alles in de nieuwsbrief van de gemeente. Ga even naar de website van de gemeente. En meld u aan voor deze nieuwsbrief. Blijft u ook op de hoogte. Daarnaast een tip van mij. Kijk even regelmatig op YouTube. Want daar verschijnen bijna onderdag dronevluchten boven het circuit... over de stand van zaken van de verbaal. En je ziet inmiddels de contouren... van twee kombochten op, op, op reizen... En de tunnels onder het circuit door voor de diverse toegangswegen. Ik raad u aan om even te gaan zoeken op YouTube en die filmpjes te gaan bekijken. Voor de rest is het nog even afwachten, want 15 maart begint het Formule 1 kalendersseizoen weer. Traditioneel getrouwd met de Formule 1 op Elberts Park in Australië. Tot zover. Dankjewel Albertjan. En wil je op de hoogte blijven van uh, zeg maar alle races die hierover reden zijn uh, yeah. op Zandvoort, uh, Albertjan? Ja. Kijk je ook op uh, DutchGP.Racing. Daar vind je alle informatie uit het verleden. Leuk hè? De winnaars en dergelijke. De races die zijn verreden hier op Zandvoort. Op naar de Dutch GP 3 mei, dit jaar 2020. Om deze plaat weer eens te draaien op de Zalvoortse Radio. Je hoorde de single van Randy Crawford. en Life. Zodat krijg je het de dier van deze week voor ons naar deze gold. These are my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 De allergrootste hit van Spenda Belly uit de, de jaren 80 En uiteraard Gold. Het is uh, bijna half vijf tijd voor het uh, dier van de week. Waarschijnlijk geen konijntje, want die zijn er niet meer zeker, uh, Albert-Jan. Ja, konijntjes zijn er nog wel, hoor. Zijn er ja. nog wel? Ja, ja, ja. ja en dat ook. na de kerst. Ja, <laughs> oh. oh. Zijn er niet allemaal, flappies? Nee, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed, uh, uh, uh, het motto uh, van deze week is puber zoekt stabiel thuis en hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Bailey, een kruisingbeagle van acht maanden. Mijn vorige baas kon mij niet de juiste leiding geven... en daarom zoek ik nu een nieuwe mand. Ik ben een mensen een drukke, blije, jonge hond... die nog moet leren dat niet iedereen hiervan gediend is. Kleine kinderen, daar plaatsen mijn verzorgers mij niet uh, in... Bij, in verband met mijn sommige wat vervelende gedrag. Als ik aan de riem zit en ik zie een andere hond... zet ik een hele grote mond op zodra ik losloop is hier niks mis meer van over en kan ik prima met alle honden overweg. In mijn nieuwe huis mag dan ook best een andere hond wonen. Katten en kleine huisdieren die vooral leuk zijn om achteraan te rennen. Dus daar wil ik in mijn huis li liever niet mee delen. Ik ben een super waaks en begrijp niet dat de mensen dat niet altijd even leuk vinden. Zodra ik iets hoor of er komt iemand binnen ga ik erg blaffen... en ik moet nog leren dat dit best in mindere mate kan. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik best even alleen zijn. Mijn verzorgers raden wel aan om mij een bench aan te leren. Met een cursus doe je mij een groot plezier. Ik heb er al twee goed doorlopen. Ik leer snel nieuwe dingen en wil graag iets van voor mijn baas doen. Ik heb alleen wat moeite met het woord nee. Ik begrijp werkelijk niet waarom iemand dat zegt en ga dan ook graag de discussie aan. Het is dus van groot belang dat mijn nieuwe baas hier goed mee om weet te gaan. Een actief leven lijkt mij wel wat. Naast lekker samen wandelen hou ik ook van een denkspelletjes. Als ik voldoende te doen heb, dan zal je dat ook aan mijn gedrag merken. Wie durft met, met mij het avontuur aan? En dan hebben we het natuurlijk over Bailey. En waar verblijft Bailey? Bailey verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland. Kees op straat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl, want ook Bailey verdient een thuis. Dankjewel Albert-Jan, dat was het dier van de week Bailey. Dus ga voor Bailey of de andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenhuis te vinden in Zandvoort Nieuw Noord, Keesomstraat nummer 5. De Sanford Radio met juist Sandra en Maria Magdalena. Ja, er wordt uh, flink geschaatst en gedisco'd uh, op het ijs. Dat betekent uh, disco on ijs, uh, Albert-Jan. Jazeker, ze zijn al uh, om, uh, om vier uur begonnen. Uh, met Disco on Ice. Inmiddels traditionele afsluiting van de ijsbaan. Maar niet getreurd, morgen is de ijsbaan tot 7 uur open nog. Klopt, op, ja. ochtends en... uh, kabouterschaats voor kinderen tot 5 jaar. Ja, en, en uh, smiddags uh, mogen de iets oudere kinderen tot 7 uur s'avonds. Ja, nog even terug weer naar uh, vandaag. Uh, de Disco on Ice. Vanaf 4 uur barstte, barst, barst, om 4 uur barstte het geweld los. En het duurt nog tot 10 uur vanavond. En ze hebben een spectaculaire line-up. Waarin ook startende dj's de kans geven om hun talenten te laten zien. Meer informatie over de line-up, et cetera. Eh, naarmate het later wordt, wordt de muziek ook wat aangepast naar de ouderen eh, onder ons, om het zo maar eens te zeggen. Het staat allemaal op de website www.ijsbaanzandvoort.nl Dus, eh, hebt u nog even zin om gezellig te gaan kijken, dan wel gaan, te gaan schaatsen. U bent van harte welkom tijdens Disco on Ice op het Raadhuisplein. En nogmaals... Morgen kunt u tot 7 uur schaatsen en het begint morgenochtend met schaatsen. Ook daarover alles op www.ijsbaanzandvoort.nl. www.ijsbaanzandvoort.nl en uiteraard ook op de Facebookpagina van Ijsbaan Zandvoort. Ja, dat gaat een nachtje worden, hoor, tot uh, 10 uur met disco on ijs. We gaan hem draaien. Hier is dus, uh, Guus Meuls, ook weer een van zijn grootste hits. Het is een nacht, leven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 No! En weet je wat nou het leuke is, uh, albert Jan? Ik heb nog veel meer van dit soort muziek bij me. En daar kom je nu pas mee. En daar kom ik nu pas mee. Ja, bij. Nee, ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. hoort de Eetna Mountain High en Af. Zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. Welke is het er vandaag geworden, Albert-Jan? Uh, januari. Januari. De, de, de maand waar ik het meest hekel aan heb. Oké, okay, nou we gaan hem zo duidelijk horen. Na deze plaat van AHA, hier is touchy. De, de single van uh, A.H. Dat was uh, Tachi inderdaad. Het is kwart voor vijf geweest. Dat betekent uh, tijd voor het uh, gedicht van de dag. Hier op de zaterdagmiddag. En we hebben vandaag voor de eerste maand van het jaar gekozen. Januari. Met deze maand begint het nieuwe jaar. Sint en kerst zijn klaar. Het is wat saaiig. Er heerst een sleur. Maar wel de lente alweer voor de deur. Wellicht wat positief gezien. Of optimistisch misschien. Maar elke dag gelukkig weer het langer licht. Ook het zonnetje is weer in zicht. Was januari maar snel voorbij. En de zomer dichterbij. Nieuwe kansen in het verschiet. Maar radiomaken natuurlijk weer favoriet. Laat januari snel verleden tijd zijn. Want dit is toch een mooie en niet mooiere tijd. In deze maand kan ik mijn creativiteit niet kwijt. Doorgaan met onze hobby nemen we ons voor. We blijven radio maken voor ieder oor. Het hele nieuwe jaar is weer van start. Het komt goed... Wacht maar met smart. Op alle dingen die komen gaan, op alles wat we weer doorstaan. Deze maand in onze programma leiding plannen. Namens uw lokale zender ZFM. Maak er wat van in 2020. Dank je wel, Albert-Jan. Een verrassing, zo'n uh, gedicht. Uh, <laughs> helemaal voor, uh, voor de luisteraars van, uh, van CFM, natuurlijk. En, ja. Uh, ja, en onszelf een klein beetje. Hè. De eerste maand, januari. Ja. Eerst hebben we nog heel veel uh, dagen te gaan in uh, januari, Albert-Jan. Dat je. was de uh, song speciaal eventjes uh, achter het gedicht Jan januari die je uh, zojuist hoorden. Ik zou dadelijk gaan we horen wat hij vanmiddag allemaal gaat doen. Maar eerst Elfenville op de Zalvoortse Radio. Hier is Forever Young. Stay! Hey. studio van ZTVM genoten van deze van Fuel en Forever Young. Dat zou mooi zijn, hè, Albert-Jan? Auwe. Goed. Oh. Hier kom ik straks op terug ja, in de bespreking. Dat, dat is heel goed. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag, Fred. Dag, Fred. Dag, Fred. De beste wezen, jongen. De beste wezen ook. Gelukkig heb je alles weer overleefd. Ja, dat ja, was het wel gezellig. Ja. Ja, het was hartstikke gezellig. maar ja. jullie, ook? Jazeker. Wij hebben weer genoten. Nou ja. Dus we kunnen er weer een jaar tegenaan, toch? Een uh, heel jaar. Ja, een heel uh, jaar. En ja. uh, de eerste aflevering van het nieuwe jaar gaat er zo meteen aankomen. Ja, en dat uh, met te beginnen Annette Niekamp, Ja, hier aanwezig in de studio. Yeah. Zoals, uh, ja. zoals je gezien hebt. En, en, twee man sterk erbij in ieder geval. En uh, ja, we gaan ook nog even bellen met uh, Henk Wijngaard. En, ja, vast wel bekend, hè? De vlam in de pijp en dat soort uh, bruide, sneeuwwitte bruid, jurk, en Gaat zomaar door. En we gaan ook nog bellen met uh, Tommy Lips. En zijn single heet Laat het maar los. En uh, Cory Geerlings gaan we ook nog even bellen. Jij was echt alles voor mij, was zijn uh, titel. Maar uh, wat ga je met Annette bespreken? over haar uh, nieuwe single. En die heet? Vincent. Oké, okay, nee, dat is goed. Had ik dat, Had ik dat gemist? Is dat de Vincent of is het een andere Vincent? Nee, uh, gewoon Vincent. Je hebt, ja, als, je, als ik aan Vincent denk, denk ik aan Dorme Kleen. Ja, die niet. is het niet. Nee, nee. nee. dit is al net. <laughs> net. Oké, okay, we gaan luisteren. Het gaat weer een hele leuke uitzending worden. Dus dadelijk entertainment voor jou. Heel veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. Ja, Oké, okay, en alle gasten uiteraard ook. Het is gezellig druk uh, hier uh, in de studio van uh, ZFM. Ja. En uh, tijd voor ons om uh, op te stappen. Ja, wij gaan even een nabespreking doen. Zo is dat. En volgende week dus zijn we er gewoon weer. Ook dan weer op de zaterdagmiddag. En maandagmiddag worden we herhaald tussen 2 en 5 uur. Bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond. Veel plezier bij Samen, Disco On En tot volgende week. Doei, doei. Really my,